Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van distributiecentra van de Albert Heijn staken. Ze vinden dat hun loon niet snel genoeg meestijgt met de inflatie... en de supermarkt wil niet over de brug komen... Dat heeft gevolgen voor iedereen die boodschappen doet vandaag bij de Appie, zegt FNV. Want het distributiecentrum draait nu op te weinig mensen. Gisteren is hier heel weinig gebeurd. En vannacht ook. En uh, van wat ik nu zie, uh, zal er vandaag ook weer weinig uitgaan. Dus ja, je kan er wel op rekenen dat de schappen leeg raken. Bij de verse producten zou dat uh, eind van de dag al zo kunnen zijn. Albert Heijn heeft een voorstel gedaan van 8% loonsverhoging. Dat vinden de vakbonden niet genoeg. Die willen 14%. Vanuit Soudaan is voor het eerst... een Nederlands evacuatievliegtuig vertrokken. Aan boord zitten Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. Die vliegen eerst naar Jordanië en daarna naar Nederland, zegt minister Hoekstra. Op dit moment lukt het dus om te landen en ook weer op te stijgen. Uh, maar het valt niet met zekerheid te zeggen dat we dat kunnen volhouden. Uh, maar we moeten met alle scenario's rekening houden. Sinds een week wordt er gevochten in Soedan. Honderden burgers zijn al omgekomen. Tweede Kamerleden zijn geschrokken over de uitzending van Undercover Nederland. In dat programma ging het over een zorgboerderij in Groningen. Bewoners daar zouden jarenlang fysiek en mentaal zijn mishandeld. Beelden daarvan waren gisteravond te zien. Wat doen ze daar dan? Nou, zeg maar bewoners vastbinden water overheen gooien. Als ze aan het geren zijn, worden ze gelijk bekogeld... of komt er brood in hun luier. De locatie werd begin dit jaar al gesloten, maar onder meer het CDA... wil ook van de minister weten hoe dat kon gebeuren. De twee toeristen in Zuid-Korea hebben flink wraak genomen... op de verhuurder van hun Airbnb-verblijf. Een paar dagen voor de reis kwamen ze erachter dat de woning... in een buitenwijk van Seoul lag en niet in het centrum. Ze wilden annuleren, maar de eigenaar weigerde dat... en dat had hij beter niet kunnen doen. De twee hebben tijdens hun verblijf de ver warming hoog opgestookt, alle kranen laten lopen en apparaten dag en nacht laten werken. 25 dagen lang. De verhuurder moet volgens Koreaanse media dik 1400 euro aftikken aan gas, water en licht. Het weer nog grijs en behoorlijk wat regen. Vanochtend trekt het langzaam weg, maar vanmiddag zijn de buien weer terug. Er staat een frisse wind en het wordt niet warmer dan 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Knoopend Oude Rijn en Maarsen. 10 minuten extra ook op de A7 Hoornzaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Wouwbrug en Leimuiden 4 kilometer file. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. Money machine, it can't be. There's some of drive, We been the scene. Be back touch, Baby shit up. the shit overseas, champion's league. We do the shit as I keep, yeah. Better ain't late like me, yeah. late like me? Let's go, all heb een de dashboard Mannen die trappen en de lease Terwijl die lampen gespend worden die heb gewoon de, de stempels in mijn passport Toch hang met op zonne-passport Plus ik die de lukte met de hele motherfucking gang Overal waar ik ga Kennen ze mijn naam Zingen ze mijn naam Ik heb een pak op in mijn zaad Rennenballen van een jaar En Shari geef me ook favoriete. Rapper, Rapper, Rapper En een boeiend zijn Overal waar je gaat Toen je rollen is over ons Ja, ons Ja, geef ze iets Die al geloofde in de dream. Ik weet nog hoe we starten op de bodem. Ja, we waren 17. De ballen zien een visie gezien. Een van mij bestond er geen misschien. Die slaatse vaten over ons nee Ja, die mannen die doen ons nee nah, ik maak heel de game kapot nu. Nee. Ja, nah, alle roddels die zijn waar. BAM.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 Dat kan je niet kopen in de shoppa. Dit is die echte, echte, echte let maar op. Vraag het in het op en Dat kan je niet kopen in de shoppa. In de shoppa die er winkel nergens niet af. Was met René aan de Chardonnay, Hartje Amsterdam. Ja heel en Een paar biertjes op, we waren al een tijdje lam. Ja, maar... Ik vraag me net af, hoe zal ik naar huis?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 Dat kan je niet kopen in de winkel Dat kan je niet kopen in de shoppen Het is die echte, echte, echte let maar op Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt een tweede stroomkabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Die loopt over de bodem van de Noordzee. De kabel gaat Nederlandse en Britse windparken aan elkaar koppelen... zegt energieminister Jetten. In distributiecentra van Albert Heijn wordt gestaakt voor een betere CAO. De vakbonden eisen 14% meer loon. Albert Heijn biedt de helft. De vakbonden verwachten lege schappen. En ooit eerder werd wereldwijd zoveel geld uitgegeven aan defensie als vorig jaar. Landen gaven gezamenlijk ruim 2 biljoen dollar uit. In Europa is tegen de uitgaven het meest vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Het weer veel regen, later vanochtend wordt het droger, maar ook vanmiddag weer buien wordt fris met maximaal 11 graden. Toi je suis fou, crac comme niet te bladen et toch veel ik naar je salut comment tu t'appelles c'est ça mon nom c'est Leila tu es parfait pour moi moi moi moi un de trois écoyer il ce soir fou merre on revoir mon oh, nee. hoe ervan vandaag dat op en in verlies mezelf nog een keer om nog fois vage déjà déjà déjà vu een twee drie ik hier ce soir au revoir Als je meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, regdela, oh Leila. She stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh, She left a mark on.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 is where you belong